11 uur remonstreren met het NMS Journaal. In de Egyptische stad Suez zijn zeker vijf mensen gedood bij rellen... tijdens de herdenking van de opstand tegen het bewind van ex-president Mubarak. Die volksopstand begon precies twee jaar geleden. De vijf zijn omgekomen door geweervuur. Het is de tweede dag op rij dat er protesten zijn in Egypte. In grote steden als Cairo en Alexandrië vielen ruim 300 gewonden... Vele Egyptenaren vinden dat de moslimbroederschap te veel macht naar zich toetrekt... en dat de revolutie van 2011 te weinig heeft opgeleverd. In Ismailia is het hoofdkwartier van de moslimbroederschap in brand gestoken. Twee jaar geleden begonnen de protesten die tot het aftreden van president Mubarak zouden leiden. Na een interimbestuur van het leger en vrije verkiezingen... kwam de moslimbroederschap van de nieuwe president Morsi aan de macht. Vele Egyptenaren vinden dat ze van de regen in de drup zijn geraakt. Het Franse en Marinese leger zijn verder opgerukt naar het noordoosten. Ze hebben de stad Ombori ingenomen en zijn nog zo'n 200 kilometer verwijderd van Gao. Dat is een van de drie grote steden die in handen zijn van de noordelijke opstandelingen. Volgens een woordvoerder van het leger was Ombori verlaten toen de militairen aankwamen. Het lijkt erop dat de islamitische militanten zich verder naar het noorden hebben teruggetrokken. Het Malinese leger probeert met de hulp van de Fransen en sommige buurlanden het noorden van het land te heroveren op de radicale strijdgroepen die banden hebben met Al-Qaeda. De Dow Jones-index gaat richting een record. De Amerikaanse index sloot op bijna 13.896 punten. Het hoogste niveau sinds half oktober 2007. Aan het eind van die maand werd het all-time high record gevestigd... van 14.198 punten. De Dow Jones steeg door gunstige cijfers... van Amerikaanse multinationals als Procter Gamble, Starbucks en Microsoft. De drie bedrijven draaiden het afgelopen kwartaal recordwinsten. De Nederlandse aardoliemaatschappij vindt de risico's van gaswinning... nog altijd aanvaardbaar en beheersbaar. De NAM zegt dat in een reactie op een onderzoek van minister Kamp... waaruit blijkt dat de gaswinning in de provincie Groningen... tot zwaardere aardbevingen kan leiden. Het onderzoek heeft tot nieuwe inzichten geleid, zegt de NAM-woordvoerder. We dachten altijd dat de gaswinning in Groningen... hooguit een aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter kan veroorzaken... maar volgens de KNMI zullen de zwaarste bevingen... in de toekomst een kracht tussen de 4 en 5 hebben... Dat zal zeker meer schade opleveren. De NAM neemt een pakket aan maatregelen om de extra schade te beperken. Zo wordt er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningen te verstevigen. De directeur van woningcorporatie Vitaal Wonen in het Limburgse Limbericht is ontslagen. Het heeft minister Blok voor wonen schriftelijk meegedeeld aan de Tweede Kamer. De directeur zou privé 184.000 euro hebben verdiend... aan een vastgoedtransactie van de Limburgse corporatie. De raad van commissarissen liet daarop een onafhankelijk onderzoek doen... naar het handelen van de directeur. De man was eind augustus al geschorst. Verschillende provincies hebben het jagen op wilde dieren... geheel of gedeeltelijk verboden vanwege het winterwier. Als laatste kondigde de provincie Utrecht een algeheel jachtverbod af. Eerder deze week werd het jagen al aan banden gelegd in Noord-Holland, Zuid-Holland... Zeeland en Noord-Brabant. Volgens boswachters worden door de sneeuw en het ijs bijvoorbeeld reën... minder schuw. En de boswachters zeggen dat jagers zich doorgaans goed aan een jachtverbod houden. Paus Benedictus heeft via Twitter zijn steun uitgesproken... aan een anti-abortusdemonstratie in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Met de demonstratie March for Life wordt herdacht... dat het Amerikaanse recht zo'n 40 jaar geleden... het verbod op abortus afschafte. Bij de anti-abortusdemonstratie zijn tienduizenden betogers aanwezig uit heel de Verenigde Staten. Er worden onder andere toespraken gehouden door oud-presidentskandidaat Rick Santorum, de Amerikaanse kardinaal O'Malley en John Boehner, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Vanwege het verwachte slechte weer gaat een van de drie toertochten... die morgen in de kop van Overijssel worden gehouden, niet door. Ook de ijskwaliteit speelde in die beslissing een rol. Het gaat om de natuurtocht Dwarsgracht. Een tocht van 8, 15 of 35 kilometer. Twee andere schaatstochten in het gebied gaan voorlopig wel door. Ook in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant... worden morgen nog toertochten verreden. En dan het weer vanavond en vannacht Wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Aan het eind van de nacht valt er mogelijk in Zeeland al wat sneeuw. Later in het westen ook kans op regen en ijzel en temperaturen boven nul. Zondag gaat het overal in het land dooien. In het oosten valt zondagochtend nog wat sneeuw. Maar later op de dag gaat het op veel plaatsen regenen. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond. Opmerkelijk onderzoek van het UMC vandaag. Als er bordjes hangen bij een lift... waarop staat dat traplopen gezonder is dan met de lift gaan... gaan 11 meer mensen met de trap. Wauw. Dat opent perspectieven. Bij de oprit van de snelweg fietsen is gezonder dan autorijden. Bij de snackbar groente is gezonder dan friet. En bij de slijterij water is gezonder dan wijn. Zo lossen we 11 van de problemen in ons land in no time op. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Een keihard rapport over de verkiezingsnederlaag van GroenLinks. Scherp in de analyse, maar deugen de aanbevelingen ook. Daarover gaat de auteur van het rapport, Nel van Dijk... zo in gesprek met oud-Europarlementariër Joost Lagendijk. Vicepremier Ascher reageert straks op de kritiek... die de oppositie gisteren in dit programma uitte. Waar is de beloofde uitgestoken hand van de regering aan de oppositie? Verder aandacht voor een Vlaamse regisseuse die een film maakte in Noord-Korea... en een Nederlander die onderzoek doet op de Zuidpool. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 25 januari. Wij hebben dus de verkiezingen verloren omdat we zelf onze zaken niet op orde hadden. Dat ligt er niet om. GroenLinks had zijn zaakjes niet op orde. Er was een gebrek aan regie en een coherente strategie... was ook al in geen velden of wegen te bekennen. De commissie, die de nederlaag van de partij bij de vorige verkiezingen onderzocht, won er geen doekjes om. De commissie is dan ook van oordeel dat het aan de dag gelegde dédain door de Kamerfractie ten opzichte van de partij onacceptabel was. Een dédain voor de eigen partijleden. Dat had natuurlijk onder andere met de keuze voor een politiemissie in Koendoes te maken. Een groot gedeelte van de achterban pikte dat maar moeilijk. Maar goed, tijden zijn veranderd. Jolande Sap, ook niet gespaard in het rapport, is weg. Bram van Ooyek heeft het roer overgenomen en die is vol vertrouwen. Ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat als je door eigen fouten een verkiezing verliest, dat je ook door je eigen optreden ervoor kunt zorgen dat het de volgende keer weer goed is. Hij verwacht optimistisch als hij is een comeback van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Zometeen commissievoorzitter Nel van Dijk en oud-Europarlementariër Joos Lagendijk over de toekomst van GroenLinks. De inwoners van Groningen zullen moeten leren leven met zwaardere aardbevingen. Minister Kamp van Economische Zaken is namelijk niet van plan... de gaswinning terug te schroeven. Maar hij wil best, samen met de NAM, zorgen voor stevige huizen. Kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om die risico's te beperken. En dat we al vooruitlopen daarop voor wat betreft de versterkingen... van de gebouwen daar in het gebied doen wat nodig is. Want het Nederlandse gas hebben we nu helemaal nodig, zegt Kamp. Dat buitenlandse gas is het namelijk net niet...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 Als er 20% minder gas uit de grond gehaald wordt, dan kost dat al 2,2 miljard. En de overheid heeft dat geld hard nodig om bijvoorbeeld SNS-reaal overeind te houden. De bankverzekeraar zit in behoorlijk zwaar weer. In 2006 besloot SNS zijn horizon te verbreden naar het vastgoed. De toekomst zag er toen nog zonnig uit. We're quite confident that this future looks, uh, looks okay to us. Maar inmiddels is het 2013. Hebben we een schulden, een euro en een bankencrisis achter de rug. En is dat vastgoed niet zo'n goede belegging gebleken. Nu blijkt dat het allemaal in die markt van bedrijfspanden en dergelijke veel moeilijker ligt. En dat er dus verliezen moeten worden genomen. En dat is de reden dat SNS problemen heeft. En dus moet SNS worden gered. Het is namelijk een systeembank te groot om om te vallen. Investeerders zijn er wel, maar die hebben geen zin om het slechte deel over te nemen. En dus zal de Nederlandse staat opnieuw in de buiden moeten tasten. Toch, minister Duitsebloem van Financiën? Over uh, individuele in, uh, financiële instellingen zeg ik helemaal niets. Dat is een vaste lijn van elke minister van Financiën, dus dat geldt hier ook. Geen mededeling van de minister dus. Maar het geruchtcircuit draait op volle toeren en dat zegt dat er dit weekend wellicht een reddingsplan op tafel ligt. Dit weekend is waarschijnlijk ook de laatste kans om nog lange einden over het ijs te glijden. De dooi zet onherroepelijk in. Geen wonder dat 50.000 mensen vandaag al de kans grepen om een toertocht te schaatsen. Geen chaos zoals gisteren, maar een harmonieuze stoet mensen die maar niet van ophouden wist. We nemen eerst een kapje snet, dan gaan we dan nog een rondje. Dan nog 35 kilometer. Dat doen we er al achteraan. En dan nog 35? Nou! Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen met Mariel Hageman. SNS Real. we hadden het er net al over, negeerde in 2006 waarschuwingen over riskante leningen. Die waarschuwingen kwamen van een adviseur die de bank zelf had ingehuurd, schrijft de Volkskrant. SNS moet mogelijk een deze dagen worden gered door de overheid, waardoor de belastingbetaler opdraait voor de slechte hypotheken die de bank heeft verstrekt. Maar dat is volgens de Volkskrant niet de enige zorg van SNS Reaal. De Fiat doet momenteel onderzoek naar mogelijke malversaties... door vastgoedondernemers die hypotheken afsluiten bij een dochter van SNS. De krant denkt dat de Fiscale Opsporingsdienst zal stuiten... op de namen van Weilen Willem Enstra en een voormalig bouwfondsdirecteur. Het aantal internationale adopties is in acht jaar tijd gedaald tot een kwart... naar 488 vorig jaar... En dus gaat een van die adoptieorganisaties, Wereldkinderen, drastisch reorganiseren, valt te lezen in Trouw. Morgen is er een vergadering waarin knopen worden doorgehakt over het ontslaan van personeelsleden en het verkopen van het kantoor. Wereldkinderen heeft volgens de krant niet gezocht naar andere landen toen er uit China en Colombia veel minder adoptiekinderen kwamen. Daarnaast daalt het ledenaantal en zijn er steeds minder donateurs. In Nederland zijn zes adoptieorganisaties werkzaam. Omdat er over de hele linie minder adoptiekinderen worden aangeboden... wordt voorzichtig nagedacht over een fusie. De topman van de Wageningen Universiteit kreeg veel kritiek over zich heen... toen hij in september een pleidooi hield voor meer intensieve landbouw naar Nederlands model. Onder de critici waren verschillende hoogleraren van zijn eigen universiteit. Nu, bijna een half jaar later, is voorzitter Oud Duikenhuizen... in het Nederlands Dagblad niet van plan... om ook maar één woord terug te nemen van zijn pleidooi. Dijkhuizen vindt dat de intensieve agrarische sector... niet alleen zorgt voor een hogere opbrengst per hectare en per dier... maar ook leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. En daarmee is er een lagere uitstoot aan broeikasgassen. Over de kritiek zegt de Wageningen-Topman... dat hij geen literatuur is tegengekomen... die het omgekeerde concludeert van wat hij beweert. De Telegraaf heeft aanwijzingen dat beelden van zware misdrijven geregeld worden achtergehouden vanwege exclusieve afspraken van politie en justitie met een aantal media. De beelden worden bewaard tot het moment dat er weer zendtijd is en dat terwijl snelheid vaak cruciaal is, meent de krant. De Telegraaf noemt als voorbeeld een recent onderzoek naar de daders van een mishandeling in Arnhem programma Opsporing Verzocht, claimde de beelden die ervan waren. Die zijn pas in een later stadium uitgezonden, omdat er geen ruimte was in het programma. De krant vindt dat het zo snel mogelijk afgelopen moet zijn, met de onderonsjes tussen de politie en de aan hoge kijkcijfers verslaafde televisiemakers. Het kost een paar euro per jaar, de verplichte verzekering tegen overstromingen. Als het aan de verzekeraars ligt, wordt die verzekering volgend jaar van kracht, meldt het AD. De Nederlandse mededingingsautoriteit moet nog wel toestemming geven voor deze verhoging van de premie voor inboedel en opstal. Nu zijn consumenten en bedrijven bij een overstroming nog aangewezen op een compensatieregeling van de overheid. Verzekeraars zien het door de klimaatverandering als hun plicht om de schade aan huizen en spullen weer te dekken. De vereniging Eigen Huis plaatst in het AD kritische kanttekeningen. Nederland kan tot 67% onder water komen te staan. Hoe wenselijk is het dat de overige 33% meebetaalt? Zo vraagt de vereniging zich af. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In the dark. Het is natuurlijk heel erg jammer. Vier zetels, daar lijkt het nu op. Heel erg jammer. Maar we wisten allemaal dat het moeilijk ging worden. We wisten allemaal toen we aan deze campagne gingen begonnen... dat het gewoon lastig zou worden om het vertrouwen van de kiezer... in zo'n korte tijd terug te winnen. En die tijd is inderdaad gewoon te kort gebleken. Ja, de verkiezingsnederlaag was een flinke klap voor GroenLinks, u hoorde voormalig partijleider Jolande Sap. De commissie van Dijk onderzocht de afgelopen tijd hoe het kon gebeuren dat GroenLinks van 10 naar 4 zetels kelderde. Vanmiddag werden de uitkomsten gepresenteerd in het rapport Terug naar de Toekomst. En hier is de voorzitter van de commissie, Neil van Dijk. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, een paar maanden volop bezig geweest met die partij. Zijn er momenten geweest dat u bent geschrokken? Ja, ik ben uh, zeker in het begin wel geschrokken... omdat uh, ik toen zaken aantrof waarvan ik dacht... Uh, uh, oh, het is in die fractie toch eigenlijk wel veel erger... dan ik uh, me had kunnen voorstellen en dan ik geweest had. Wat, wat, bijvoorbeeld, wat was erger dan nu? Uh... Nou, er was enorm veel verdeeldheid. Er werd uh, toch eigenlijk gewoon uh, ruzie gemaakt... over portefeuilleverdeling, over andere zaken. En uh, ja, dat maakt het niet makkelijker om te zorgen dat zo'n fractie uh, aan één doel gaat werken... één uh, oh ja. strategie uitzet. De interne verdeeldheid, daar De interne verdeeldheid, daar ben ik echt heel erg van geschrokken. Die was veel groter dan ik had gedacht. Ja. Kwam er trouwens een heel coherent beeld uit... uit al die gesprekken die hij heeft gevoerd? Of had iedereen zijn eigen opvatting van wat er mis was gegaan? Uh, nee, dat beeld was uh, behoorlijk coherent. Uh, het is wel zo natuurlijk dat iedereen zijn eigen nuances heeft. En zeker ja. als het over de hoofdrolspelers zelf gaat... dan uh, vullen die natuurlijk hun eigen... Uh, zaken op hun eigen manier in. Ja, ja. want u schetst een, een toch wat tamelijk ontluisterend beeld van de partij. die uiteindelijk totaal verdeeld is. begon al onder Femke Halsema. dat uh, de fractie en, en de partij eigenlijk helemaal uit elkaar groeiden. En dat ja, heeft ze doorgezet. Ik, ja, maar daar wil ik toch wat over zeggen. Daar ben ik vandaag op de persconferentie ook heel erg duidelijk over geweest. Ik zou in de allereerste plaats hebben we, heb ik benadrukt dat, we, dat Femke Halsema. een enorme belangrijke rol gespeeld ja. heeft voor GroenLinks. Ja. En dat uh, die verwijdering tussen de. De partij en de fractie, die, is, die, heeft, uh, die speelt al jaren. Die heeft al, al jaren een rol gespeeld. Dus, dat, dus ook en, ten tijde van Halsema? Uh, uh, uh, ook ten tijde van Halsema. Maar zij is daar niet uh, uh, uitsluitend verantwoordelijk voor. Je zou kunnen zeggen, de hele fractie was daar verantwoordelijk voor. Ook de fracties daarvoor. Maar bovendien, een van de dingen die daar uh, ook een rol hebben gespeeld... Uh, is bijvoorbeeld dat er uh, leden in die fractie zaten... Uh, die uh, van buiten gehaald waren. Dat waren er best wel veel de ah, ja. laatste keer. Ja. En die hadden geen binding met de partij. En door dat gebrek aan binding uh, met de partij... Uh, hadden ze dus ook uh, niet de behoefte... om zich heel erg veel oh, ja. met die partij te bemoeien. Okay. Dus die afstand werd op verschillende manieren uh, ge uh, kwam op verschillende manieren tot stand. En ja, ik zou denken, uh, als er nou iets uit ons rapport duidelijk wordt... is dan dat Femke Halsema eigenlijk een enorme verdiensten voor GroenLinks heeft gehad. Ja, precies. Gehouden. Dus al te veel kritiek op haar, dat, dat, dat ziet u niet. Ik vind het ook een beetje raar dat okay. dat nou het beeld is... wat er uh, vandaag geschapen okay. maar is. Maar wie want... had, want je ziet dat uh, als je het rapport leest... het, het valt helemaal uit elkaar... wie had er op welk moment beslissend moeten ingrijpen... als u één iemand zou moeten kiezen? Wie was dat dan? Kijk, ik vind dat er uh, na de overdracht uh, van Halsema naar SAP... toen is het echt de verkeerde kant in gegaan. Ja, dus de fout ligt dan en, bij Sab. Die heeft niet de greep gekregen die ze had moeten hebben. Dat is wat ik geconcludeerd heb. Er was een gebrek aan regie. Er was een ge en door het gebrek aan regie, zowel bij uh, de fractie als bij het partijbestuur, was er ook een gebrek aan uh, politieke strategie. Okay. En ja, wat moet je nou hebben als politieke fractie of als politieke partij? Je moet die regie en die politieke strategie, die moet je hebben. En... Die was er ook niet bij de partij, want op het moment dat het in de fractie helemaal misging... heeft ook het partijbestuur het laten lopen en niet ingegrepen. Niet kunnen ingrijpen. Het ja, okay. was niet bij machten om in te grijpen. We gaan naar Joost Lagendijk, oud-Europarlementariër voor GroenLinks. Die zijn de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb me laten vertellen dat u over de analyse van het rapport wel redelijk tevreden bent... maar over de oplossingen wat minder. Hè. Waar gaat het volgens u mis? Uh, dat klopt. Ik, ik, ik vind de analyse van wat er is misgegaan uh, in grote lijnen uh, correct... Af en toe buitengewoon pijnlijk, uh, maar goed, uh, daar is dat rapport ook voor geschreven, om dat bloot te leggen. Uh, inderdaad, waar ik een probleem mee heb, is met een aantal van de aanbevelingen voor de, voor de toekomst. Doe eerst maar de belangrijkste uh, waar de... u moeite mee heeft. Ja, dat, dat is in mijn ogen een, een zekere interne tegenstrijdigheid in het rapport. Dat gaat over de, de inhoudelijke profilering van GroenLinks in de toekomst. Ik denk dat het rapport terecht constateert uh, dat veel van de huidige leden en ook de huidige kiezers... Dat die eigenlijk in de woorden van het rapport zeer groen en uitgesproken links zijn. Daarentegen de, veel van de weggelopen kiezers, hè, de kiezers die op een andere partij gestemd hebben uh, bij de verkiezingen, zijn veel minder links en veel minder groen. Ja. Nou, wat zou je nou verwachten om die weggelopen kiezers terug te krijgen? De politiek die iets minder links en iets minder groen is. Want dat zijn die weggelopen kiezers. Maar het, daar, daar staat tegenover dat het wordt aanbevolen om eigenlijk groener en linkser te worden. Dat is volgens mij nou net niet de richting die veel van die weggelopen kiezers aantrekt. Mevrouw daar... Van Dijk zit al nee te schudden. Waar gaat het meest wat meneer Lagendijk um, um, Joost en ik kennen elkaar heel goed overigens, Dus het is een beetje Aan moeilijk voor mij om, ik, ja. om, uh, wees om meneer Lagendijk te zeggen. Maar <laughs> uh, dat zal ik toch proberen. Joost uh, Lagendijk, uh, uh, wat wij niet doen... is ons uitspreken over welke koers er gevaren moet worden. Wat wij wel doen, is dat uh, wij als commissie ons hebben uitgesproken... over de manier waarop die koers tot stand moet komen. En ook waarop we... Uh, vooral onze koers zouden we moeten uitzetten. En daarvan hebben wij gezegd dat moeten onze kernwaarden zijn. En onze kernwaarden zijn groen en links. En in het rapport is nergens te vinden dat we groener moeten worden... En links zou moeten worden. Dat okay. zeggen wij nergens, want dat is niet aan ons. Dat is aan de fractie. Wij zijn aan de partij. Dat is aan, de, de, partij. Dat ja, is aan de partij. Dat is niet aan de fractie alleen. Dat is niet aan het partijbestuur alleen. Dat is aan de partij. En wij stellen voor om dat in een buitengewoon open debat te doen. Om daar ook goed naar de samenleving te kijken. om maatschappelijke organisaties daarbij te betrekken. En op die manier toch echt veel beter het debat te voeren. En ja. ook. Uh, geen grote minderheden achter te laten. Overtuigend, uh, meneer Lagendijk? Nou ja, kijk, als ik lees, ik citeer daaruit het rapport, dat er meer geïnvesteerd moet worden in het groene profiel. Ja, dan zie ik dat toch als een pleidooi voor een, een nadruk op groen. En als er staat dat in tegenstelling tot in het verleden en nu links van de GroenLinks 18 zetels te verdelen zijn, dat wil zeggen linkse kiezers, dan zie ik dat als een aansporing om een wat linkse koers te voeren, bijvoorbeeld ook op het ontslagrecht en de WW. Daar heb ik allemaal niks tegen maar het lijkt me een wat rare oplossing om de weggelopen kiezers terug te krijgen. Oké. Okay. Maar, maar, ja, maar het is een beetje raar, want dat zijn allemaal niet de conclusies uit het rapport. Uh, het tweede in ieder geval niet. Het eerste wel. Het eerste is een conclusie uit het rapport dat zegt... Uh, we moeten inderdaad investeren in ons groene profiel. Dat, vindt ook, dat is ook heel erg duidelijk uit de ledenenquête gekomen. Als er één unique selling, selling point van GroenLinks is... dan is het ons groene profiel. Dus het zou heel raar zijn om daar niet veel duidelijker in te zijn. Dat hebben we in de afgelopen tijd, uh, ik wil niet zeggen uh, laten liggen... maar daar hebben we toch betrekkelijk... Uh, uh, uh, uh, uh, weinig aan gedaan. Ja, en, moet, dan, en, daar is winst te boeken, zegt en u. En daar is winst te boeken, ja. en daar zeggen wij ook... daar zijn heel veel uh, initiatieven, uh, kleine initiatieven... grotere initiatieven bij burgers... en die komen niet meer bij de overheid aan de bak... die kunnen daar niet meer terecht. En, en wij daar hebben daar niet aansluiten. zo heel erg veel mee gedaan ja. uh, tot nu toe. Meneer Daag, ik nog even naar een ander punt. Ziet u die, die, die verdeeldheid tussen de fractie aan de ene kant... en de, de leden aan de andere kant, ziet u dat nog weer bij elkaar komen? Nou, kijk, okay. De aanbevelingen die daarvoor gedaan worden, die zijn goed. Ik bedoel dat er meer en eerder met leden in overleg getreden moet worden. Zeker als het gaat om dat soort moeilijke keuzes, als we in het verleden gehad hebben rond Koendoes. Uh, lijkt me prima. Uh, waar ik een beetje aan twijfel is of die, die oriëntatie op leden, hè, dus meer overleg met de leden... of dat toch niet ten koste gaat. Ik weet dat Nel van Dijk dat ontkent. Maar toch niet ten koste gaat van een gerichtheid op de kiezers. Wat vinden nou de kiezers? Kijk, ik vind dat volledig eerder is voor de kiezers uh, die op GroenLinks stemmen dan voor de leden van ja. GroenLinks. Ja. En, uh, dus ik vind, ik vind het allemaal prima als de leden vaak geraadplicht worden. Maar ik ben het ook eens, maar ik vind dat een beetje tegenstrijdig met de aanbeveling... dat GroenLinks zich meer op de kiezers, meer op de externe ja. ori ja, exter oriëntatie moet richten. Hoe, hoe snel, ja. is, hoe snel ja. is GroenLinks er weer bovenop, denkt u, meneer Lagendijk? Ja, ik, ik probeer wel een hoop om heel positief te zijn en optimistisch... Ik ben bang dat het nog wel even gaat duren. Ik denk dat we deze kabinetsperiode nog wel nodig hebben om, uh, om veel van die aanbevelingen om te zetten. Ten eerste, vind het zijn allemaal goede aanbevelingen, maar wat nog veel belangrijker is, om dat, om dat vertrouwen weer terug te krijgen dat GroenLinks iets aparts te stellen heeft, wat je niet bij andere partijen kunt vinden. Dat ja. gaat nog wel wat langer duren, ben ik bang. Mevrouw van Dijk, hoe lang schat u in dat het duurt? Um... Ja, ik uh, vind dat heel erg moeilijk om te zeggen. Ik ga daar ook niet over. Ik ben vooral... Maar ik vraag uw gevoel. Ik heb vooral, u, ik vooral teruggekeken natuurlijk. En ik ken de club. Dat, uh, ik moet zeggen, ik ken de club uh, nu beter dan mijn lief Dan mijn lief uh, ja. zou ik bijna zeggen. Um, maar als we met die aanbevelingen aan de slag gaan... En, we doen dat, uh, en het partijbestuur is daar al mee aan de slag gegaan... en de Tweede Kamerfractie ook... dat heb ik uh, heel erg goed kunnen constateren. Uh, dan zou het wel eens mee kunnen vallen. Uh, het het, het gaat, is met vertrouwen altijd zo... Het uh, gaat te voet. Het gaat te het, het gaat gaat paard, paard en, komt en het de komt te voet. voet. Dus het gaat nog even en duren. Het kan best nog wel even gaan duren, okay. maar we komen er bovenop. Nel van Dijk en Joost Lagendijk, beide hartelijk dank. Graag gedaan. Ik Van Wealthy Beggar. Het is vrijdagavond, tijd voor het uh, wekelijks gesprek met de minister-president. Vandaag met de vicepremier Lodewijk Asje, want premier Rutte zit bij het World Economic Forum in Davos. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, uh, goedenavond. Gisteravond liet jij in dit programma oppositiefractievoorzitters aan het woord. En die waren nogal kritisch over de uitgestoken hand van het kabinet, de, de zoektocht naar draagvlak. Want ze merken er nog weinig van en vragen zich af of het kabinet wel doorheeft dat ze in de Eerste Kamer zwaar in de minderheid zijn. Want zo luiden toch kort samengevatte kritieken. Ja, dat klopt. En het gaat dan om de heer uh, Sibrand Buma van het CDA... en Alexander Pechtold van D66 en Ari Slop van de ChristenUnie. Ze waarschuwen alle drie begin op tijd met het zoeken naar draagvlak. Maar ja, zoals je zelf al zei, ze merken er niets of te weinig van, vrezen dat het kabinet wellicht inzet op de senatoren... dat ze daar wel aan het lobbyen zijn, maar dus de Tweede Kamer overslaan. En dan zeggen toch zeker Aris Slob en uh, Siebrand Buma... dat zou een hele grote fout zijn. En ik moet zeggen, ik was toch wel verrast... door de harde toon van deze heren. Nou ja, genoeg stof om over te praten met vicepremier Asscher. Nou, de eerste vraag luidt, uh, is Rutte II, het kabinet Rutte II... nu een meerderheids- of een minderheidskabinet? De meerderheidskabinet in de Tweede en de minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Dat is een mengvorm. Dat is een mengvorm, ja. ja. Ik heb gisteren drie uh, fractievoorzitters gesproken van de oppositie. Uh, Sibrand Buma van het CDA Alexander Pechtold van D66... en Ari Slob van de ChristenUnie. Uh, zij zeggen, van, nou, het is per definitie minderheidskabinet... en die maken dat onderscheid niet, maar dat doet er verder niet toe. Zij zeggen wel, "van, eigenlijk heeft dit kabinet het veel moeilijker... dan het vorige kabinet, als het aankomt om echt hele grote voorstellen... door beide, beide parlementen te loodsen. Ziet u dat ook zo? Nou, ik heb natuurlijk niet in het vorige kabinet gezeten. Maar uh, het verschilt natuurlijk dat er toen een vaste afspraak was met de PVV om te uh, gedogen. Dus daar hebben de heren gelijk in. Uh, wij zullen per voorstel op de merites uh, op zoek gaan naar bredere meerderheden... dan uitsluitend Partij van de Arbeid en VVD. Ja, en, to en toen dachten die drie heren vanuit dat besef... komen ze vaak bij ons langs, ministers. Uh, maar er gebeurt niks, zeggen ze. Je ja, moet er een dat, beetje om lachen, zie ik. Nou ja, dat is natuurlijk altijd relatief. Uh, we, hebben, we hebben wel degelijk heel veel en goed contact met alle partijen in de Kamer. Dus ook met de grote oppositiefracties. En die zetels jezelf... in de Eerste Kamer hebben en die, ja. als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, waarschijnlijk ja, nodig precies. zijn. Ja. Maar wat mij betreft er moet er ook gekeken worden waar je met steun van de SP wat kan of met steun van de PVV. Ja. Het is niet zo uh, uh, dat het per definitie alleen de middenpartijen zouden moeten zijn. Ja. Maar die liggen wel voor een aantal van de voorstellen ja. erg voor de hand. Ik ervaar in die gesprekken met de uh, oppositieleiders... Wie, wie heeft u dan al gesproken? Nou, Ik heb Pechtold wel gesproken op informele basis... maar nog niet formeel bezocht in, de, in dat rijtje... Uh, ik heb met Buma een heel fijn gesprek gehad. Uh, ik zal u niet vermoeien. Wie kan me even gesproken. Nou ja, want hij zegt tegen mij eigenlijk: van, Ik heb nog heel weinig mensen gesproken. Dus dat vind ik op zich nog wel interessant om te horen dat hij wel met de minister van Sociale Zaken heeft gesproken en de vicepremier. Dus, ja, dan ja. heb je dan nou meteen twee te pakken. Ja, uh, ja, ja. ja. Nee, en ik ervaar uh, een hele constructieve houding bij de oppositie. En dat is ook logisch, want ze zijn gekozen om het landsbelang te dienen. Uh, dus als er voorstellen zijn die ze goed vinden, dan zullen ze die huis steunen. In die zin. Uh, kunnen we het heel erg problematiseren. en We realiseren ons donders goed uh, dat je op zoek moet naar die meerderheden. Maar ja, het land moet wel verder. en We zitten in een recessie en die willen we oplossen. Toch, als ik ze naar vraag, beginnen ze een beetje te klagen. Het, het is te weinig. Uh, we hebben het gevoel dat ze misschien het kabinet... alleen maar naar de Eerste Kamer kijkt. Hè, dus dat daar wel de deur wordt platgelopen. Maar ze zien ons over het hoofd. Dat kan natuurlijk voor een groot gedeelte... met positiebepaling te maken hebben. Maar ze klagen wel. Wat zegt dat u? Nou, dat vind ik, uh, vind ik jammer om te horen. En uh, als ik zo'n signaal opvang, ook als het van u is... dan ga ik er over goed, goed over nadenken uh, wat we daarin beter kunnen doen. Uh, want het is onze bedoeling om, uh, uh, om geen Kamerleden te laten klagen maar om mensen te laten ervaren dat je mee kan praten. En uh, iedereen moet er rekening mee houden dat je niet in alles je zin krijgt. Oppositie en coalitie. En met elkaar moeten we er wat van maken. En dat, dat ben ik oprecht van plan. Ja, en wordt daarover gesproken in het kabinet? Van de, van de, hoe, hoe doe jij dat bijvoorbeeld als je op bezoek gaat bij de fractievoorzitters? Nou, er wordt niet, uh, uh, niet gesproken van hoe doe jij dat als je op bezoek gaat... maar er wordt natuurlijk wel gesproken over de voorstellen die we doen. En sommige voorstellen zijn nu helemaal meer omstreden dan andere... Ik stond gisteravond in de Kamer een wet te verdedigen... en uh, sommige partijen waren niet gekomen omdat ze het een hamerstuk vonden. Uh, dus er gaat ook gewoon heel veel werk door zonder dat het uh, uh, lastig is. Maar iedereen kent uh, de voorbeelden waar we nu, uh, nu al snel uh, verder mee willen. Uh, minister Blok in de Eerste Kamer rond aflossen en verhuurdersheffing. Maar die zegt dan gelijk tegen de Eerste Kamer... ja, sorry, al uw wensen die, die wil ik niet in, want er is gewoon geen geld... Nee, hij heeft, Daar heeft hij misschien wel gelijk in, maar dat maakt onderhandelen natuurlijk wel heel erg lastig met de oppositie. Nou, ik vind dat je moet altijd onderhandelen vanuit, een, een, vanuit de feiten en er eerlijk over zijn. Maar die feiten zijn bij ieder wetsvoorstel, we hebben eigenlijk geen geld om dingen te verzachten. Ja, nee, maar dat begrijpt de oppositie heel goed. Dat zijn over het algemeen ja, maar partijen het, het, ze die. Ik snap het wel, maar accepteren ze het ook? Nou, dat is een, een afweging die, uh, die partijen en politici uiteindelijk zelf zullen moeten maken. Ik ga ervan uit, u noemde het uh, D66, ChristenUnie, CDA. Dat zijn partijen met een traditie dat ze verantwoordelijkheid willen nemen... en niet weglopen voor moeilijke beslissingen. Ja. Nou, Dat zal nu gevraagd worden ja. van de VVD en PvdA, maar ook van andere partijen. Ja. En Toch hebben ze het gevoel van... Ja, waar ze heel erg bang voor zijn, alle drie de heren die ik gesproken heb... om in de week van de behandeling van een wetsvoorstel... door de betreffende minister gebeld te worden van... ik zit in de problemen, kan je me helpen? Dat uiteindelijk het kabinet, dus de toezegging... we gaan partijen vroeg bij zaken betrekken... dat die gewoon niet wordt waargemaakt. Want nu worden al die wetsvoorstellen uitgewerkt... En ze zien dus te weinig ministers. Nou, ik vind het. Uh, uh, ik denk niet dat het zo zou gaan, uh, want dat is helemaal niet, uh, niet de bedoeling. We willen juist, juist in een eerder stadium, als de grote keuzes nog gemaakt worden, aftasten van goh, wat vind je belangrijk? Kijk hoe het nu gaat met de studiefinanciering. Ingewikkeld onderwerp. Overgaan naar sociaal leenstelsel in plaats van een basisbeurs. We weten daarvan dat grote meerderheden niet gegarandeerd zijn. Daarom en dat doet vind ik uh, jetbussen maken op een hele knappe manier. Gaat ze vroeg naar buiten met een, een stuk op hoofdlijnen en in gesprek met alle partijen. Daarna komt er pas een wetsvoorstel en dan hopen we al afspraken te hebben met de oppositie. Op die manier moeten we het gaan doen en zo willen we het ook doen. En dan gaat Jet Bussemaker spreken met mensen in de Tweede Kamer, maar ook met mensen in de Eerste Kamer? Absoluut. Die worden beide parlementen worden betrokken? Ja, beide parlementen worden betrokken en laten we wel wijzen, in de Tweede Kamer, daar ligt eerst het primaat. Dus niemand hoeft bang te zijn dat de Tweede Want Kamer partijgenoot, wordt overgeslagen. Uh, handnoten, die heeft partijgenoot heeft gewoon geturfd door ja. de schienis heen. Die zegt, als je een Tweede Kamerfractie mee hebt... dan heb je eigenlijk in de meeste gevallen, echt 99 procent... heb je de Eerste Kamerfractie ook mee. Ja, nou dat, is, dat kan de enige uh, geruststelling bieden. Ik heb zelf in mijn debatten tot nu toe in de Eerste Kamer gemerkt... dat vond ik eigenlijk heel leuk. Uh, dat, dat het echt vrij ongewis is hoe ze zullen stemmen. Hè. Dus het, het debat wordt zelf ook echt gewogen. Je kunt er... Met 75 stemmen uitkomen of met één stem. Maar het is ook gewoon politiek. En uh, die grote voorstellen waar het echt om gaat. die Nederland want beter moeten maken. Hoe zit het inderdaad met uw wetsvoorstel over de WW-duurverkorting? Wanneer ja, komt daar een startnotitie over? Of wanneer kan die discussie ook beginnen? Nou, we zijn nu in gesprek met de vakbonden en de werkgevers. Als die er niet uitkomen, dan, dan, dan bent u eigenlijk gegijzeld door die situatie. Nou, die hebben uh, met ons tot eind maart. om te kijken of we het eens kunnen worden. Ik hoop dat vurig omdat ik denk dat het in belang is van de leden van de vakbond, in belang van de grote bedrijven in Nederland, in belang van de MKB, van ons allemaal, dat je goede afspraken maakt en dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Zo niet, heeft u dan nog gelijk iets klaar liggen? Als dat niet zo is, gaan we in april naar de Kamer met een hoofdlijnennotitie. Dus ja. niet een wetsvoorstel? Nee, precies een hoofdlijnennotitie. Daar ga ik dan open het gesprek over gaan aan met alle partijen in de Kamer en dan kan je in mei of in juni een wetsvoorstel indienen. Ja. Bent u nou eigenlijk een beetje geschrokken van die waarschuwing van die oppositieleiders? Dat hij zometeen als hij hier weggaat, de studio uit... denkt hij moet toch even wat collega's uh, sms'en of bellen? Ik ben niet, uh, niet geschrokken, maar ik vind het jammer om zoiets te horen. Ik vind het jammer als zij zich uh, teleurgesteld uiten over het kabinet. Of denkt hij gewoon goedkope oppositieretoriek? Nee, dat denk ik niet zo snel, want ik vind het uh, serieuze types. Dus als zij dat zeggen, dan moeten we daar wat mee doen. Uh, ik ben er niet meteen van geschrokken... Uh, want we maken wel meer dingen mee die, uh, die ingewikkeld zijn... Maar we gaan er gewoon voor zorgen, en dat voelt iedereen in het kabinet... dat je in een goede verstandhouding met de oppositie... dat wil niet zeggen dat je het altijd over alles eens bent, in hemelsnaam niet... Uh, verder komt. Honest where I start from...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 Simon's uh, with you. Een romantische komedie over een meisje van het platteland dat het wil maken in de stad. Van die films passen er 13 in een dozijn, zou je denken. Maar toch is de film waar we het nu over gaan hebben bijzonder. Hij is namelijk gemaakt in Noord-Korea en gooit hoge ogen op filmfestivals wereldwijd. De titel: Comrade Kim Goes Flying. Kameraad Kim gaat vliegen. En deze dagen is hij ook te zien op het internationale filmfestival in Rotterdam. En wat minstens zo bijzonder is, een van de regisseurs is een Vlaamse, Anja Dalemans. Goedenavond, mevrouw Dalemans. Goedenavond. Ja, mijn werk is dochter die het wil gaan maken als trapezeartiest artiest in de grote stad Pyongyang. Een modern sprookje. Heb ik het zo ongeveer goed samengevat? Fantastisch goed. Het is inderdaad een modern sprookje. Wij noemen het een noord-koreaanse romantische komedie. Zullen we even luisteren naar een stukje? Miao. Ja. Ja. Ja, mijn uh, noord koreaans is niet zo goed. Het u wel kunt u het vertalen? Nee, ik denk het niet. Nee, helaas niet. Ik <laughs> nee. ken ondertussen vier woorden en dan houdt het op. Oké. Okay. Is de romantische komedie een, een populair genre in Noord-Korea? Er worden wel, ik heb niet zelf zoveel Noord-Koreaanse films gezien, um, maar er worden wel romantische comedies gemaakt. Ja. Maar deze film is toch wel speciaal, aangezien het een uh, Belgische, UK, Noord-Korea co-productie is. Dus het is een echte samenwerking geweest tussen drie landen. En hoe ging dat? Was dat een soort van onderhandeling of deed iedereen een stukje? Um, we zijn met drie regisseurs en drie producenten. Um, het idee is ontstaan op een wilde nacht met veel te veel whisky. Um, hadden Nicolas Bonner en ik zelf een kortfilm bedacht... om te gaan draaien in een co-productie met Noord-Korea. Dus België, Noord-Korea. De Noord-Koreanen zelf zijn dan met het kortverhaal aan de slag gegaan... en hebben er een langspel van gemaakt. En het resultaat is nu te zien op, uh, in Rotterdam. Oké, okay, dus ze zijn met uw film aan de haal gegaan, bij wijze van spreken? Ja, ze hebben er heel veel leuke dingen bij gemaakt... zodat we er een langspeelfilm van konden maken. Ja, ja. Nou gaan de meeste berichten over en uit Noord-Korea... over raketten, over kernproeven, over partijbijeenkomsten, over mensenrechten. Over dat soort zaken zien we eigenlijk niks terug, terug in de film. Is dat een bewuste keus? We hebben absoluut zover mogelijk um, als we konden weg willen blijven... van politiek, geweld, drugs, seks, oorlog, bloed. <laughs> het is van in het begin onze echt... Een, een, we wilden echt een romantische komedie maken, dus een verhaal, um, een sprookje, puur entertainment, um, zitten, twee uur kijken en u goed amuseren. Ja, want had u last van de filmcensuur? Um, nee, wij hebben niet last gehad van filmcensuur, toch niet in de zin dat u bedoelt, denk ik. Um, we waren eigen door het feit dat we bewust voor een sprookje zijn gegaan met een vrouwelijke hoofdrolspeelster. Um, in het circus um, is het, zijn we eigenlijk onze eigen censors een beetje geweest. We wilden een verhaal vertellen dat wereldwijd... Um, zou kunnen aanslagen, zowel in Noord-Korea voor het Noord-Koreaanse publiek als voor het Europese publiek. Ja, dus alle, alle gevoelige dingen bent u uit de weg gegaan? Uh, nee, in een romantische comedie horen niet echt gevoelige dingen te zitten. Dat hoort te gaan over romantiek en humor. En ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Oh ja. En als ik kijk aan de reacties van het publiek... want we hebben um, zowel ondertussen een screening achter de rug... in uh, Noord-Korea op het Pyongyang International Film Festival... als in Zuid-Korea uh, in Busan... dan zijn de reacties... Gelijklopend, de mensen lopen de zeil uit met een grote glimlach op hun gezicht. En dan denken wij: leuk. Ja, ja. Vlak, voor de uitzending, vlak voor deze uitzending sprak ik met Koen de Keuster. Hij is Noord-Korea-kenner aan de Universiteit van Leiden. En ik vroeg hem of deze film representatief is voor de films uit Noord-Korea. Je moet daar een tweeledig antwoord op geven. In uh, kleur, in atmosfeer. Is het een uh, typische Noord-Koreaanse film? Het heeft een heel hoge uh, 1950-jaren-gehalte. Uh, um, maar in uh, verhaal, in de wijze waarop het verhaal verteld wordt, is hij eigenlijk zeer atypisch. Maar zullen we eerst even dat jaren 50-gehalte nemen? Waar zit hem dat in? Uh, de kleur, de snelheid. Draadzaamheid? Uh, ja. Op de hele atmosfeer waarin uh, die film baat, en waarin eigenlijk Noord-Koreaanse film uh, baat. Het is, het is een uh, filmtaal die eigenlijk uh, is blijven staan in een uh, soort Hollywood-filmtaal van de jaren 50. Oh ja. En waar zit hem dan uh, uh, het moderne in? Wel het, uh, waar de film anders is van de doorsnee Noord-Koreaanse film is dat je hier te maken hebt met een uh, hoofdfiguur die een, een, ten eerste een vrouw is. Uh, een vrouw met ballen. Uh, eentje die weet wat ze wil en die gewoon op haar eentje beslist heeft, dit wil ik bereiken... En daar ga ik uh, voor door zee, door vuur en door vlam. En dat is zeer ongewoon voor een Noord-Koreaanse film... Waar, het gewoonlijk, waar vrouwen ten eerste gewoonlijk zeer passief zijn. Waar bovendien... De partij, het systeem, uiteindelijk zorgt voor een catharsis, een oplossing van uh, de, de crisis waar een, uh, een hoofdpersonage ja. mee geconfronteerd wordt. Maar hier heb je eigenlijk iemand die gewoon haar eigen lot in eigen handen neemt en tot op zekere hoogte de weerstand van de partij overwint. Maar is dat dan ook in strijd met de Noord-Koreaanse ideologie? Eigenlijk niet. Uh, wel in de praktijk, maar als je de Noord-Koreaanse ideologie naar de letter leest, en als je soms hun slogans leest, dan is het op zich niet zo vreemd. Er wordt inderdaad gevraagd dat een uh, Juche, de ideologie, zegt het ook: dat je initiatief moet nemen, dat je autonoom moet zijn. Mm. Maar de praktijk staat er natuurlijk haaks op. Ja. Er wordt van geen enkele Noord-Koreaan Noord verwacht dat die effectief uh, zijn nek uitsteekt. Oké, okay, dus een relatief vernieuwende uh, films, film, althans voor Noord Noord-Koreaanse begrippen? Absoluut, ja. ja. Ik praat verder met Anja Dalemans, Mevrouw Dalemans. u zei het is een romantische komedie. Eh, het is vooral de bedoeling dat de mensen lachen naar buiten komen. Wat, wat is het hoogtepunt van romantiek in een uh, Noord-Koreaanse film? Goh, um, dat is een zeer moeilijke vraag. <laughs> um, ik, denk ver, ik, ik denk verliefd worden. Um, zoals we het allemaal wel kennen. Um, gewoon verliefd worden. Um, ja. en een, gezin, een gezin stichten. Want zoenen kan niet. Uh, althans, ik heb het nie, ben het niet tegengekomen in de film. Nee, zoenen, um, dat was een van, wij hadden het echt graag gehad maar we hebben echt heel bewust een Noord-Koreaanse film willen maken en er niet te veel Europese invloeden induwen zodat het een mikmak wordt die eigenlijk niemand niet meer begrijpt um, dus in ja, Noord-Koreaanse films kan er niet gezoend worden op het einde um, maar dat is ook, in Indische films kan er ook niet gezoend worden, dus we hebben tijdens het scenario proces en tijdens de montage een een paar culturele verschillen kunnen en moeten overwinnen. Oh ja. Laatste vraag. U bent zelf slechts een paar dagen in Noord-Korea geweest voor deze film. Wat is, het meest, wat is u het meest bijgebleven daarvan? Um, de gelijkheid is mij het meest bijgebleven. Ik heb ook een aantal co-producties um, gedaan met Nederland. En als je daar op de set komt, dan is de sfeer eigenlijk hetzelfde... ...als bij een co-productie die wij kennen in Europa. En iedereen zet zich in... Voor 100% om te maken waar ze echt in geloven. En dat is gewoon een heel leuk gevoel. Oké. Okay. Anja Dalemans, een van de regisseurs van Comrade Kim Coast Flying. Hartelijk dank. Graag gedaan. 12 wetenschappers en vier containers. Dat behelst het allereerste Nederlandse wetenschappelijk onderzoekscentrum op Antarctica. Dat, als alles mee zit, dit weekend feestelijk wordt geopend. Eerder sprak ik met een van de wetenschappers die daar onderzoek doet. Hein de Baar. Hij is hoogleraar oceanografie. En ik vroeg hem waar hij zich precies bevindt op de Zuidpool. Ik zit nu op het Rotterdam Research Station uh, op Antarctica. 67 graden zuid op een schiereiland uh, met de zee eromheen. En dit is de belangrijkste basis van de Britten met een uh, sterk een landingsbaan van waaruit ze de basis nog verder op het continent ook weer kunnen bedienen. Ja. Wat, uh, wat is uw uitzicht? Wat is er te zien? Het is vandaag heel slecht weer. We hebben wel wat uitzicht, maar hele harde wind en ook sneeuw. Uh, de afgelopen week hadden we eigenlijk extreem mooi weer, maar nu uh, is het niet zo goed. Maar het geeft allemaal niks. <laughs> en toen het mooie was, wat zag u toen? Wat trof u aan? Nou, het is hier heel erg mooie uh, steile rotsen met uh, sneeuwkappen en hele grote gletsjers die in zee stromen. En heel veel uh, wilde dieren toch wel. Hier rondom de basis en ook op de basis zelf zien we veel Adelie penguins en ook veel uh, verschillende type zeehonden... Uh, Zeeolifanten, af en toe uh, een paar orka's. Uh, nou, heel veel beesten. Walvissen ook. Soms heel dichtbij, soms op afstand. En, en, en sommige, van die beesten, rijke, sommige van die beesten de... komen gewoon bij u kijken? Dat zijn die, uh, met name die zeeolifanten. Dat zijn grote, losse. Uh, Zeehonden, als het ware. Die, uh, die scharrelen hier over die basis rond. En die gaan gewoon midden voor een deur ergens liggen. En dan uh, <laughs> moet je maar even omlopen. Oké. Okay. <laughs> je uh, moet ook oppassen. Als je in gedachten rondloopt. dan voor je het weet. struikel je ook een beetje. <laughs> dus, uh, ja. dus die zijn ook helemaal niet bang. Pinguins ook niet. Pinguins kan je ook gewoon naartoe lopen. En niet uh, ja. blijven ja. u bent er zo staan. U bent er nu twee weken. Hoe ziet uw onderkomen eruit? Uh, we hebben hier een nieuw gebouw. Het Dirk-Gerrits laboratorium. En daar staan vier laboratoriumcontainers in en daar doen we al het onderzoek in. En onze gewone huisvesting is in de bestaande logeergebouwen van de British Antarctic Survey. En kan je daar douchen bijvoorbeeld? Oh ja, er is een uh, voetwaterinstallatie en er is een kleine elektriciteitscentrale. Dus uh, die gebouwen, als je eenmaal binnen bent, zijn best wel comfortabel. Oh, ja. En kan je er wat doen s'avonds? Heeft u uh, internetverbinding bijvoorbeeld? We hebben een hele slechte internetverbinding, want er zijn weinig satellieten hierbij. Dus de internetverbinding is vaak heel erg slecht. En uh, het beste kun je dan nog, als, als iedereen naar bed is, uh, s'nachts om twee uur, dan heb je nog het beste contact. Wat doet u dan s'avonds? Uh, nou, een heleboel mensen werken gewoon door s'avonds. Uh, en ook uh, is er af en toe iets van uh, de gezelligheid. Uh, <laughs> gisteravond hadden de Schotse mensen... Wat ze noemen Robert Burnsnacht. Dat is een beroemde dichter van een paar honderd jaar geleden. Met schotse muziek en een beetje volksstand. Nou, daar was dus iedereen. En op dat moment kon je goed in meiden. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Um, he, hebben u en andere wetenschappers die daar werken zich nog speciaal moeten voorbereiden? Moet je bepaalde dingen kunnen om daar te kunnen werken? We hebben allemaal trainingen gekregen al in september in, uh, in Cambridge, in Engeland... waar het hoofdkantoor is van de British Antarctic Survey. En hier ook weer trainingen. En vooral veel veiligheidstrainingen. Dus uh, je leert ook om hier in de sneeuw te kamperen. Uh, als bijvoorbeeld een vliegtuig uitvalt of er ergens anders iets gebeurt... hebben we trainingen gehad om op skidoes uh, rond te gaan. Nou, allemaal van dat soort dingen. Uh, dus de veiligheid staat heel erg voorop. Wat zijn skidoes? Ja, van die uh, ja, motorski-dingen, hoe noem je dat? Ja. Oké. Okay. Scooters, ski-scooters, uh, ja. Wat zou u doen als u ziek wordt? Er, is hier, uh, er zijn hier op dit moment twee artsen. En die, uh, het is een grote basis. Hè. We zitten hier met 120 mensen. We hebben twee artsen hier, dus die kunnen best wel wat beginnen. Het is ook een klein ziekenhuis als het ware. Maar op een paar moment houdt het natuurlijk op. En dan, ja, natuurlijk, ieder, iemand die enigszins gewond is of ziek is, die probeert ze zo snel mogelijk naar Zuid-Amerika te krijgen. Maar soms als het niet kan vliegen, ja, dan moet je het toch weer zo goed mogelijk voor Maar er is dus best wel wat capaciteit. Ja, ja. En, en, en kunt u rond die uh, de containers uh, uh, een ommetje maken? Zeker. Eiland. En we kunnen dus om dat eiland een wandeling maken langs de kust en over de sneeuwvelden. En, uh, dat is heel erg mooi en dat, dat doe je in een uurtje, anderhalf uur. Als je heel veel foto's staat te maken, duurt het anderhalf uur. En aan de overkant heb je eigenlijk meer uh, de grote ijskappen en de gletsjers En daar kan je ook met skis op of met uh, andere manieren op. En uh, in die gletsjers zitten ook zogenaamde crevasses van die diepe spleten. En daar kan je met alpinisten touwen in afdalen. en dan daaronder rondkijken. Ook. Dus dat is ook echt heel mooi. Ja. Ja. wat onderzoekt u precies? Um, wij doen het onderzoek hier. Deze vier groepen doen onderzoek naar de algen in de zee hier. Op het land groeien helemaal geen planten, want het is met ijs bedekt. En planten zijn, zoals je weet, de basis van de voedselketen. Van alles wat leeft, zijn het voedsel voor alles. En hier is dus de algen in de zee, die hele kleine. Een die uh, zijn het voedsel voor alles dat hier leeft. Dus die algen worden gegeten door krill en de krill wordt weer gegeten door de pinguïns en de walvissen en zo. Dus we bestuderen hier die algen, hoe die het doen, uh, welke er zijn, hoe moet ze groeien. Uh, dus één groep kijkt naar hoe die algen afhankelijk zijn van het zonlicht en uh, een andere groep, dat is mijn eigen groep, kijkt. Uh, algen hebben ook een beetje ijzer nodig, of er wel genoeg ijzer is voor ze om te groeien, of dat er soms een tekort is. Ja, die algen worden weer opgegeten door krill, dus daar kijkt iemand weer naar. Die worden ook aangevallen door virussen, dus waardoor ze ziek worden en kapot gaan. Dus dat is ook een groep die daar aan werkt. Okay. En dan is er ook nog een groep ja, die kijkt naar uh, een soort broeik, anti-broeikastgas wat door algen geproduceerd wordt. Okay. En is het belangrijk dat Nederland daar uh, present is wat u betreft? Het is uh, ja belangrijk. Wat is belangrijk? Uh, we doen een heel erg goed wetenschappelijk onderzoek. Het is leuk dat het een internationale samenwerking is. Omdat elk project ook eigenlijk wel met één of twee Britse collega's samen is. Um, ja, daar zit een politieke kant een beetje aan. Uh, omdat uh, Nederland ook lid is van het Antarctisch verdrag. Wat uh, in 1959 is gesloten. waarbij waar we even gezegd dat.. Uh, leden van het Antarctische Dracht... die moeten ook substantieel onderzoeken. Okay. En dat doen wij dus op deze ja. manier ook. Ja. Hoe lang blijven de Nederlandse wetenschappers daar? Um, de hoofdgroep uh, van zes of zeven... die verdwijnt weer hier 2 april. Want dan komt het schip voor het laatst hier... om de laatste mensen op te halen en spullen. Uh, daarna kan ook niet meer gevlogen worden. En dan blijft hier een overwinteringsgroep... van twintig mensen op de basis om alles heel te houden... En er is één iemand van het Nederlandse team die blijft hier overwinteren om ook nog elke week watermonsters te nemen. Voor zover dat kan met het ijs op zee Ja, en dan is het nog veel kouder dan nu waarschijnlijk? Ja, het, het gaat hier weer dichtvriezen binnenkort en dan, uh, ja, dan wordt het weer veel kouder. Het is, we zitten aan de rand van het continent, dus het is relatief nog niet zo koud. Maar in winters is het hier min 15, min 16 gemiddeld. Ja. Midden op het continent, Het is heel hoog. Daar zit je op min 50 of min 55. Maar hier valt het nog mee. Ja. Oké, okay, goed. Hartelijk dank, Heine Baar, hoogleraar Oceanografie. Zometeen is er Casa Luna. daarin is de machtigste nerd van Nederland te gast, Ronald Prins. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier bij Leven en Welzijn, Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette en een letztes glas im Steen. Het is nu uh, 1 uur s'nachts en uh, ik ga mijn fiets op slot zetten.